Renate Kok met het NOS-journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance vliegt naar verwachting... morgen naar Pakistan voor een tweede onderhandelingsronde met Iran. Dat gesprek staat gepland voor woensdag, meldt CNN op basis van ingewijden. Dan loopt het tijdelijk, staakt het vuur af. Eerder meldde president Trump dat de Amerikaanse delegatie... vanavond al in Islamabad aan zou komen, maar dat bleek te voorbarig. Of Iran ook een delegatie stuurt, is nog niet duidelijk. Giddy Marquesauer heeft de naam van zijn nieuwe partij bekendgemaakt. En hij deed dat in het SBSS-programma Nieuws van de Dag. De Nederlandse alliantie, dat kort je af met DNA. En dat staat een beetje voor het DNA van Nederland. Rita Verdonk heeft zich ook aangesloten bij de beweging. Zij zal coachen en adviseren. Begin dit jaar besloten zes Kamerleden van de PVV op te stappen en een eigen fractie te vormen. Wie de politiek leider wordt van de nieuwe partij is nog niet bekend. De Britse premier Starmer zegt dat hij Pieter Mendelssohn nooit had benoemd als ambassadeur in de VS als hij had geweten dat hij niet door de screening was gekomen. Starmer zegt zelf met opzet niet op de hoogte te zijn gesteld van de resultaten van die screening. Hij wil dat er een onderzoek komt naar het waarom. De oppositie vindt dat Starmer moet aftreden. En de Amerikaanse zanger David is aangeklaagd voor de moord op een meisje van 14. Haar lichaam werd september vorig jaar gevonden in de kofferbak van een auto... die op naam stond van de artiest. Afgelopen vrijdag werd hij gearresteerd in Los Angeles. De 21-jarige David was een reizende ster in de Amerikaanse muziekgeschiedenis... of muziekwereld. Een van zijn grootste hits, Romantic Homicide... werd bijna 2 miljard keer gestreamd op Spotify. Het weer vanavond helder, het koelt snel af. Temperatuur ligt vannacht tussen de 2 graden in het binnenland, 5 aan de kust. Morgen zonnig en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Zfm verkeersinformatie. Dit is Helene Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Nothing but hands in his pockets, nothing to drink in his cup. He stumbled upon a deadly bar where shadows lingered and spirits spoke. But you couldn't see a soul through the hazy layers that thick smoke. At the back of the barn, a strange figure with a crooked smile said, Come sit with me, my friend. Why don't you stay a while? So we lured into the table, and pot A special treat, my boy. Don't you fancy to deep in a little game of seats Shuffle. Let the cards do their little dance. Hey, shuffle. The knows I shuffle. There ain't no such thing as a lucky hand. So sit down at the table. To the boys, smooth as class do Play once, my friend, and make big fortunes in life. And make the man feel like a king, rolling over land stretching far away. You can always pick the money from the poor man's greedy eyes. Don't let me tell you, when you blink up with the devil, feel like your luck will never end. Remember, I can't do, can't lose Given the right game of chance Shuffle Let the car go to the fancy little days And show yeah, yeah, yeah, There ain't no such thing as I love you Watch the, the green, green though. see you buy a beanstick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 Ja, want daar staan daar jullie, uh, dat was uh, jullie vorige leven in, uh, in dat opzicht. Zeker, ja in principe is het uh, puur een naamsverandering, het is een rebrand. Een rebrand. het is inderdaad uh, de exact dezelfde band en uh, we, we spelen ook nog wat oude zonnebloemietjes. Oké, okay, dus uh, jullie hebben niet helemaal uh, afscheid genomen van het eerdere repertoire in dat opzicht? Nee.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 Ja. En uh, die wordt geactiveerd als je naar muziek luistert. Dus ah. ik vond dat wel een vette betekenis en een vette woord. Ja. En, ja, dat is vandaar. Ja, en dan, dan de muziek. Waarin verschilt dat met uh, de, de, ja wat je zegt, de rebrand die jullie nu aan het doen zijn? Ja, Sister uh, Zondermoen was uh, wel best wel gefocust. goed gefocust. Mm -hmm. En er zit nog steeds een hele hoop...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 Van Semuta, dat uh, morgen dus een album gaat presenteren in Bitterzoet. We hebben er nogal een paar. Uh, zoals bijvoorbeeld een spiksplinternieuwe uh, nummer van. Kom er bijna niet uit. Een uh, spiksplinternieuw nummer van Modern Fiction. En dat nummer heet net als wat ik eerder heb uh, laten horen van Veera... met uh, Reflections. ook Reflections.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 I'm mm -hmm. cross to from the run, from the run, from the run, from the run.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 But hang no. call me a fool Because I want you now, your love Ophelia, you say That I linger after dreams And I move you like the sea With your silly songs, your barefoot cries, a flowery tongue. You are the ghost that comes to spy on me.